Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. President Tusk wil de Europese Unie sneller hervormen. Vandaag wil hij op de EU-top in Brussel afspraken maken over extra topontmoetingen van regeringsleiders. Zo komt er volgende maand een extra top in Zweden en begin volgend jaar één in Bulgarije. Op die manier wil Tusk onderwerpen die al lang vastzitten weer vlot trekken, zoals migratie en de toekomst van de euro. Veel Nederlandse pensioenfondsen staan er wat beter voor. Volgens het ANP hebben de beleggingen van de fondsen meer opgeleverd. En daardoor is de kans dat er verder moet worden gekort op de pensioenfondsen kleiner geworden. Maar het ziet er niet uit dat gepensioneerden er binnenkort meer geld bij krijgen. Het grootste wapendepot van België, in Luik, is slecht beveiligd, meldt VTM Nieuws. Een verslaggever kon naar binnen zonder dat werd gevraagd wie die was. In de depot zijn zo'n 10.000 wapens opgeslagen, van jachtgeweren tot zware automatische oorlogswapens. Personeel van het Belgische depot had bij VTM geklaagd over de slechte beveiliging. Het Beter Leven-keurmerk van de dierenbescherming bestaat tien jaar. In 2007 begon het met zes kippenboeren. Inmiddels produceren 1600 veehouders volgens de regels van het keurmerk. Ze houden samen zo'n 31 miljoen dieren. Het keurmerk werkt met een drie-sterren-systeem. Drie sterren betekent meer ruimte voor de dieren om te leven en om te spelen. De kerncentrale in Borselen is vanochtend weer opgestart. De centrale lag sinds dinsdag stil nadat er kortsluiting was tussen twee schakelkasten in het niet-nucleaire deel van de centrale. De oorzaak van de kortsluiting in Borselen wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Plaatselijk kan het mistig zijn. In de loop van de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en vooral vanavond kan er in de kustprovincies wat regen vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen gaat het flink waaien en het is een stuk frisser.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 Zaterdag 30 september 2017. Vanuit Hotel Hoogland is dit Goedemorgen Zandvoort. Uh, ja, het weer werkt niet helemaal niet mee. Helemaal. Uh, dat, uh, maar goed. Uh, we hebben vandaag een techneut. En onze techneut vandaag is Jacques-Josef Duinmeijer.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 Ja, daarna, de, de dieren te huis bestaat 50 jaar. En ze hebben morgen open dag. En daar komt Alette Stoutenbeek komt daar alles over vertellen. Want er dus, allerlei activiteiten zijn er morgen. Dus dat is nou, best wel best wel leuk. Dan hebben we daarna de VVD. Uh,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 is ook alweer begonnen, het schijnt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 in een andere gemeente als burgemeester actief te zijn... en dan dingen op de rit te houden. Wel op je eigen manier, maar ook wel met een oog van... Uh, nou, hoe zou je collega dat straks weer doen? Uh, je wilt natuurlijk de processen verder laten lopen... en ook veranderen. En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 En, en dat is ook leuk om, om te ervaren. En dan, ook, dan zie je ook wel dat het zich weer heel snel voegt. Want je merkt, ik heb tenminste in bladicum gemerkt... dat men je ook heel veel ruimte gunt. Ja. Als burgemeester, als mens ook. Eh, als je intenties maar goed zijn. Dus daarmee ben je ook heel snel... Ja, ik zit eigenlijk naar het Nederlands uh, woord te zoeken. Want ik wilde zeggen up and running. Nee, je bent heel snel in charge. Oh, weer een Engels woord. Ik maakt gewoon, je, je bent aan de slag en aan het werk. Ja. ja. En dat inburgeren, dat is altijd wel. Ja, ik, ik vind dat ook met de gemeenschap. Dat was even zoeken in Blaarikum. Want ze hebben daar veel minder activiteiten en evenementen dan in Zandvoort. Dat heeft John de dus, Zwart ook wel gemerkt. Ja, dat is alweerst. Want die heeft mijn agenda integraal overgenomen. Ja. Ja. Uh, maar dat is een hele andere dynamiek, een ander ritme, een andere dus ze intensiteit. Pakken dat pakken heel goed op, ja. moet ik zeggen. Want ik nou, heb enige, goed om te Het enige wat ik heb meegemaakt van uh, de andere burgemeester, laat ik het maar zo zeggen, is uh, haar uh, presentatie van het uh, vorige week gehouden ja. Chanticoor Festival, oh ja. Ja. waarbij ze natuurlijk de aftrap heeft gegeven ja. in Nieuw Unicum. En uh, dat deed ze fantastisch, dat deed ze ja. kort en bondig, en zoals we dat eigenlijk gewend zijn. En uh, dat, was, dat was goed. Het was ook, uh, dat voelde ook gelijk heel goed. Toen dacht ik, ja. oké, okay, die dame die, die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 Um, want het is denk ik wel iets wat je breder in Nederland zou kunnen ja, doen. Was dit de eerste keer? Of gebeurt het nog? Dit is de tweede keer in Noord-Holland. Okay. In Nederland is het nog niet gebeurd. En ik begreep uh, dat er wat geroezemoes was bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat zij vonden dat onze commissaris toch wel erg vrijmoedig waarnemregeling interpreteerde. Mild uitgedrukt. Ja. Oh. Maar die heeft ook een gezonde eigen wijsheid. Ja. Die kiest zijn eigen pad, zolang dat mag. Want ik denk in deze tijd... Eh, waarin we zoeken naar vernieuwende vormen van openbaar bestuur, vernieuwende vormen van de samenleving, een hele actieve rol in dat bestuur, in dat democratisch stelsel zoeken. ja, dan moet binnenlandse zaken toch maar eens zich achter de oren krabben of ze dan met zo'n klassieke, wat juridische reactie komen. Ja, ja.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 Die mensen aan het denken zetten. Ja. Ja. Dat is de kracht. Ja. Nou, dat is ook zo. En dat probeer ik ook sinds uh, dit jaar. Dat was een van mijn goede voornemens. Ik heb er nooit zoveel en meestal roep ik er ook niet over. Knap als je ja. dat hebt. Uh, maar <laughs> om, om die onbevangenheid. Uh, weer wat terug te krijgen. Omdat ja, je okay. hoe je het went of keert... Ja, op, ja. Ja. op je eigen plek... Uh, I ja. Gewoon als mens. Ja. Uh, want dat breng je ook als bestuurder mee. Want hoe je het went of keert... Ook ik loop uh, met een rugzakje met uh, deukjes oh, ja. inmiddels. En de kunst is dus om die deukjes iets uit te deuken. Zodat ze wat minder uh, de kleuring bepalen. In dit soort zaken. Uh, ja. De schaduwen anders worden. Uh, ja. Zouken. Nou, zo diep zijn ze nou <lacht> ook weer niet. Maar er uh, ja. <lacht> zitten wat ja. krasjes her en der. Maar als er een deukje zit, dan heb je een schaduw. Ja. Hoe diep die ja. Deuk, ja. deuk is... Ja, grote ja, schaduw ja. dus uh, ja. dat is ja, waar ja, ja. ja dat is nadeel van van van, van mannen die, die, uh, die hebben weinig make-up dus die kunnen niet zoveel kunnen niet doen, hè? <laughs> Ja, Dat kan wel natuurlijk ja. Ja. nee dat is waar maar, <laughs> maar ja, dit is een grapje luisteraars thuis ja. <laughs> Sommige mensen hebben geen make-up uh, nodig. Nee, maar dat is ander zo. Een verhaal. Nee, ja. niet. Goed, dit was dat Blaricum. Was, uh, ja. We hadden nog... Uh, we hadden uh, nog meer onderwerpen. Ja, he? zeker. We, we hebben, Love Land, hebben we staan. Love Land. Ja, wat was dat ook alweer? Dat was ook het strand, <laughs> geloof ik. Dat was een van de... Nou, uh, wat, wat, wat meer omstreden onderwerpen... die ik voor uh, collega Joan de Zwart had <laughs> achtergelaten. <laughs> um, La, laten we, nee, ik, ik, heb, ik heb lopen nadenken over hoe kijk ik ernaar, want ik heb echt de, de discussie niet meegekregen. Uh, natuurlijk wel het eindresultaat, ook in de, in de raad met de moties en dergelijke. Wat je hier ziet is dat uh, het dilemma van de uh, afwegende overheid, die betrouwbaar en voorspelbaar moet zijn, in relatie tot dat je dan ook ziet dat ons beleid soms op bepaalde gebieden in het dorp een spanning gaat geven.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 En de toon van sommige brieven vond ik ook over de grens van het fatsoenlijke. Het effect daarvan namelijk is op langere termijn dat je bijna niet meer in staat bent, en ik koppel even terug naar het vorige onderwerp, om nog neutraal te zoeken naar de inhoud. Uiteindelijk gaat het erom dat we echt met elkaar van mening mogen verschillen. Maar de kern moet zijn dat wij respectvol het debat daarover met elkaar voeren. En er mag best emotie in zitten, maar die emotie moet niet leidend zijn. Want je krijgt dan namelijk allemaal containerbegrippen over je heen die gewoon niet kloppen.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 Nog als burgervader, ja. burgemeester. Ja. Er is van hoge hand ingegrepen. Ja, als ik het zo mag zeggen. De weergoden hebben, <laughs> hebben het uh, Want nou, ja, het, ja. Kon niet, het kon niet nee, doorgaan Nee, Dat klopt, dat is op zich. Um, uh, uh, dat kan door de ene als een voordeel worden gezien. De andere kant ook als een nadeel. Want wij hadden echt de stellige overtuiging dat de organisatie die dit had aangevraagd... Dat echt het goed een goed organisatie was. Ik zie zelden organisaties die zo professioneel zaken aanpakken.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 Ja, en je moet dan uh, de, de, de schijn van, van vriendjes, en dergelijke... dat moet je absoluut zien te vermijden. Dit is essentieel in hoe we met elkaar omgaan. En natuurlijk kan dat betekenen, Dat is ook een hartstikke goed debat... dat wij zeggen, oké, okay, daar hebben we van geleerd als raad... en inwoners en ondernemers dat vinden, ja, dat moet er eigenlijk niet. Nou, dan ga je het beleid daarop aanpassen. Ja. Ja. Dat is prima. En je kan ook je denk don't ik... Don't shoot het... the messenger. Ja, precies. Nee, nee, nee. nee. Dat is e misschien, nu dat het zeg maar... Het,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 een goed verhaal. Maar het is nu niet gebeurd natuurlijk. Hè? Uh, uh, oh, ho, ho, ho. Ja? Uh, en er is wel degelijk uh, contact gelegd. Dat adviseren wij die organisatie ook altijd. Al die organisaties. En dat hebben ze ook gedaan. Zo zijn ze ook ingesteld. Maar soms gebeurt het dat mensen op basis van een verhaal... hun conclusies trekken, hun emoties erin gooien... en dingen gaan uitvergroten... waarbij je nauwelijks meer tot een gesprek kunt komen. Ja, ja, ja. ja. En daarom gaf ik net aan, aan het begin van dit onderwerp, ik vind dat hier wel heel erg in die richting is geëscaleerd. Ja. En dat maakt dingen ongelukkig. Ja. Uh, zeker ook omdat mensen dat zelf niet altijd in de gaten hebben en daardoor ook voor zichzelf dingen erger maken. We moeten die spiegel ook nog even ja. voor... Uh, ja. Ja. Ja. ja, dat is waar. Oké. Okay. Een hele dus we net mooie, zien ja. Die er nu ja. aankomt. Ja, de overlast fietsen op de boulevard. Ja, op de ja. Het is een ja. gekke huis. Is het een gekke huis? Ja. Dat vind ik vind belachelijk. Ja. Maar al een kunnen. hele tijd hè, ja. is dat zo. En niet en, alleen maar op dat zuidstuk hoor. Maar overal. Het is in overal. het middenstuk ook. Je, je, je. Ja.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 Van het strand af. En ik weet niet of die meneer een vergunning had. Maar die kwam toch wel met een redelijke snelheid naar boven. En zeg maar, het touw is misschien niet erg zichtbaar waar mijn hond aan zat. Maar dat touw was er wel degelijk. En ik had echt zoiets van, dit gaat zo meteen gewoon door dat touw heen. Maar het ging goed. Nou ja, het ging net goed. En ik riep naar die man. En die man die schrok. Hij zei, ik doe toch rustig. Ik zei, nou... Het is dus rustig niet echt, en rustig, nog wel een verschil. Precies, en dat is, dat, is, dat is in het verkeer. Maar als je het hebt over veiligheid, is dit verhaal heel mooi illustratief voor uh, hoe wij allemaal verschillend kijken: van wat is nog veilig en wat niet. Uh, en dit, dit is de subjectieve veiligheidsbeleving van ja. mensen. Dat is je gevoel. Hè, en je gevoel is altijd goed. Maar dat ja. wil niet zeggen dat, dat er objectief ook onveilig is geweest. Maar het is absoluut een leven. Het is, een, beleving het is een, wandel van het een wandelgebied. Dus ik zeg, dan uh, nee, moet je stapvoets ook... rijden. Ja, dat, <laughs> maar dat is een interpretatie en uitleg. Ik ben het daar fundamenteel mee eens dat je in een wandelgebied gewoon rustig moet rijden. Uh, maar wat ik net probeerde aan te geven is... dat nou kunnen we het risico nemen dat we daar regeltjes voor gaan op opschrijven. En die moeten we dan overal op borden gaan zetten...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 vooral zo houden. Ja, ja. ja anders ga je in, erin over in. zijn. Maar laten we daar wel rekening mee houden... als wij andere weggebruikers zijn. Nou, en dus dit is gewoon een dilemma... van hoe ga je dat beïnvloeden. En het klopt, dat herken ik ook. En naarmate we uh, het er meer over gaan hebben... gaan we het ook meer zien. Hè? Dat is ook weer zo'n versterkend effect daarin.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 Lees de overheid. Dat doen we al een jaar of twintig. Dat schiet niet op, hè? Goed, uh, goed. Ik zie nu gelukkig de plannen van wel. Dus ik heb ook intern gezegd... Ik wil... Uh uh, de komende tijd eens gaan nadenken... hoe kunnen we in die tussenfase tot een vorm komen... waarin we enerzijds handhaving iets actiever doen... maar ook anderzijds dat met een soort gastheerschap... heel veel mensen denken er ook niet meer na. Want u zegt, uh, ja, er komt dan een auto aanrijden. Maar niet iedereen, iedereen beseft zich, vooral buitenlandse mensen niet... dat je daar niet mag rijden. Nee. Nee. Die dat weten gewoon, dat ook niet. Die weten nee, die dat weten ook dat niet. niet. Nee. Maar je kunt ook niet overal om elke hoek een bord gaan zetten. Nee, maar mensen nee, kijken er zijn ook niet al heel veel woorden. Woorden. mensen woorden. Nee, maar dit uit. waren... Nemen. De landen zijn het. die ja. weten het gewoon ja. weet je dat is en, en op, op de op de Er zijn heel veel landen waar met een rood pad dat ja. dat een fietspad is. Ja. Ja. Dus omdat die zo gedateerd is, is die kleurcodering in de loop van de jaren veranderd, snap je? Ja, dus als ja, ja, je die ja, ja. mensen aanspreekt, dan ja dat doe ik ook dan wel. Dan spreek ze gewoon nou, ik Zeg maar ik vragen waarom u hier fietst. Gewoon neutraal. En niet zeggen ja, u mag hier niet fietsen. Nee, nee, nee, nee. nee dan wordt iedereen geïrriteerd. Het is de manier waarop. Als je hè? vraagt, mag ik vragen, wat maakt dat u hier fietst.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 Uh, Behalve de, de wielrenners. Hè. De de renners dat, dat, rijden over. Die rijden over de stoep omdat de weg het zo hoppelig. is. Dat zouden we eigenlijk moeten verbieden. Hè? Zijn we het daarover eens? Ja, nee, ik, ik snap dat die mensen het heerlijk vinden om te, om te fietsen. Alleen, het is, het is wel een dingetje ik fietsen, natuurlijk. Ik, ik, ik maak hem nog smarter. Hè. Hij wordt ingewikkeld op het moment dat uh, u. Ik zeg vooral u, want ik fiets nooit op stoepen en dergelijke. En iedereen ik die ook mij niet. betrapt, ik, ook niet. Geef ik nu, uh, uh, die krijgt een kaart, die krijgt een, die krijgt een taart van mij als hij mij betrapt. Een rode kaart? een, ka een taart. Oh, taart. Oh, een taart. Een oh, taart mag rood zijn, maakt oh. me niet uit. Als hij mij betrapt, het fietsen op een stoep ja, ja, of wat duidelijk. We, dat doe okay. ik gewoon niet. Dat maar dat deed ik vroeger ook niet. Ja. Maar dat is een keuze. Uh,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 Ordenen, waardoor het natuurlijker is. Ja. Want dat is eigenlijk ja. de kracht. Dan heb je bijna geen borden nodig. Nee, nee want je, je hebt, ik denk dat wat je daar ook nodig hebt... is bijvoorbeeld uh, tweerichtingverkeer op die, op die zuidboulevard Althans voor fietsers. Niet voor uh, auto's, maar ik voor... vermoed niet dat dat gaat gebeuren. Nee, is dat niet iets maar dat, wat... dat, voor fietsers weet ik niet zeker... Uh, nee, voor auto's gaat het zeker niet gebeuren. Ja, auto's, dat kan nee. niet. Er is nee. geen ruimte voor natuurlijk. Wel, zo... je kunt kiezen. Overal kun je keuzes maken. Ja, dan wordt de in stoep de heel klein. Precies. Ja. Dus dan moet er moeten kosten gaan van het wandel- en promenadegedeelte. Maar dat gaat niet gebeuren, nee, denk ik. Dat, kan niet. dat willen we niet nee, met z'n allen. Ja, precies. Ja, dus dat soort afwegingen, het is elke keer weer in een beperkte ruimte het maken van keuzes. Ja. En twee richtingen verkeer fietsen, ja. kost ruimte. Ja. Ja. Goed je het went of keert. Ja, absoluut, ja. ja. En wat is erop tegen om gewoon terug te wandelen? Ja, ja het kost ja, mij twee, twee minuten, minuten extra. extra. Ja, dat is heel erg. Ik heb nog niet uitgerekend hoeveel minuten er in het gemiddelde leven van een 80-jarige mens zitten. Ja, ja. Ja. Maar dat zijn er wel een paar miljoen. Ja, dat ja. is waar. Ik maak hem zijn... even ja, maar simpel, je, je, maakt hem, je maakt hem, je maakt hem maar, heel maar, erg Maar is het niet het zo het, dat... Het, dat ja, wij hebben vroeger toch ook geleerd dat je niet op de stoep mocht, mocht fietsen? Ja, ik, bedoel, ik wel. Hè? Ja. Vroeger? Nee, ja, ik bedoel, hm. zit het ook niet in de opvoeding? Ja, voor een heel stuk. Dus ik heb eens een keer een weddenschap met een groep acht gehad. Uh, uh, uh, die, die hebben ze niet gewonnen. <lacht> ze mochten drie maanden lang uh, uh, meid proberen te betrappen met fietsen op de stoep. Als een van hen dat zou doen, zou de weddenschap ter zielen zijn. Ja, nou, toen zeiden ze, ze ja. zelf: ja. Nee, <lacht> nee, ze hebben het wel een week of vier. Nee, ik zeg maar, ik ga ervan uit dat jullie eerlijk zijn, elkaar o oh, moeder op de stoep fietsen. Dus ik zei, oh. ik zei toen tegen uh, oh, okay. die jongen. Oh, dus jouw moeder staat dan naast je met een pistool op je hoofd en die zegt dan jij moet daar gaan fietsen. Die zegt als jij afstapt en gaat lopen, vindt ze dat niet goed? Nee, nee, nee, zo is het ook niet. Dus het is ook een gedachtenset. Ja. Maar dat ze veiliger misschien zijn op de stoep. Dat is een gevoel van. Dat is een niks. gevoel. Ja, ja, ja. Maar ja. dat betekent niet dat je dan moet fietsen op de stoep. Nee. Dan ga je nee. Nee. wandelen op de stoep. Ja. Ja.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 ingewikkelde rotonde. jongens, ja. was op een gegeven moment, lacht die er helemaal uit. Vertragingen. En toen had iedereen opeens van rechts voorrang. Ja. Dus er waren geen uh, geordende regels. Het regelen de klachten, omdat mensen zich onveilig voelden. Gebeurde daar iets? Nee. Ja, Waarom? Ga dus eens zelfs op, de, op ja, Exact. Juist, op het moment net, op, dat je de verantwoordelijkheid teruglegt waar die hoort is, dat is op de schouders niet. van de weggebruikers, gaan mensen zich inhouden. Ja, daar gebeurde inderdaad. Er stond wel eens iemand op de remmen. Alleen...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 Die landelijke dag is al een evenement voor veteranen nu heb je een tweede evenement erachteraan. Okay. Ja. Ja. Ja. Nee, dat is Dat uh, is goed om te weten waarom dat uh, is. Ja. En, en dan worden de veteranen en iedereen die dat gewoon gezellig vindt, die komt langs. Het is bij uh, Strandpaviljoen Talassa deze keer. Okay. Daar uh, is, is uh, een, een gedeelte afgehuurd voor uh, veteranen en belangstellenden. Er komt een, uh, iemand uit.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 en de belangstellenden kunnen ook met de jeeps een rondje op het strand maken. Worden mensen die slecht te benen zijn, worden door die jeeps opgehaald. Ja, dat is echt top hoe die vrijwilligers mooi. van Keep Don't Rolling is dat. Ja. Dat ze zich inzetten ja. en gewoon onbaatzuchtig doen. Dat is gewoon ontzettend ja. mooi. Nou, en omdat we op het strand zitten, hopen we ook dat er wat uh, ouders met kinderen komen. Want die kun je daar makkelijk van maken. En ja. dit jaar voor het eerst is op verzoek van de veteranen, althans het comité, gaan we kijken of, het, uh, of de blauwe hap. Ah, ik zeg, wat bedoelen jullie met een blauwe hap? Maar dat is, is ja, precies. Ja. Dat is in de marine traditie <laughs> marine, vooral marine zo. Die ja. wordt daar geserveerd. Ja. Uh, Nastiek oring, hè? Dus uh, ja. mensen ja. krijgen oh, ja. Een, een. Ja, dat ja. is de blauwe ja. hap, ja. Ja. Ook, ja. een basale maaltijd. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja. Uh, nou, en dan gaan we weer afsluiten. Ja, leuk. Dus uh, 14 oktober is 14 het hè. 14 oktober, ja. ja. En dan was het volgende onderwerp de recreade, wat 50 jaar uh, bestond. Uh, ja. En hebben ook een waardering uh, ja. En de, de 50 jaar echt. Dat is lang, hè? En, ja, en als je dat dan zo voorbereidt, überhaupt 50 jaar is lang als je dat als uh, club van vrijwilligers met de samenleving doet. Ja. Ja. Nou, toen vertelde ik daar wat dingen, maar er waren een paar oudgedienden. En die vulden prachtig aan. En toen dacht ik van wauw, wat hebben jullie dat immens opgezet? En hoe? breed. En het is nu een, een nog steeds, vind ik, een mooi evenement. Ja, ja, maar hoe het, het, het toen begonnen is, het ja, is echt ja. veelvoudiger geweest. Ja, ja, ja. En dan zie je nu weer, en uh, dat is ook het mooie om te zien, dat het verjongt zich. Ja. Dus er zit weer een hele groep jonge Groepen. mensen. Ja. En, uh, nieuwe ideeën. Ja, ja. Met nieuwe ideeën, ja, ja, ja. andere aanpakken. En dat is ook wat bij de samenleving hoort. Hè. Die verandert constant. En dat is ook, daarom moet je dat ook aanjagen en waarderen. Dus wij gaven iedereen het kleine speldje, uh, het, kleine <laughs> speltje, het, het Aardigheidje noem ik dat altijd. En de grote waarderingspeld mocht aan de nieuwe voorzitter. Nou, dat is een jonge dame, die was helemaal verguld ermee, maar die anderen waren net zo trots. Ja, dat merkte. Ja, en dat, dat is dan mooi uh, dat je in een positie mag zijn als, als, als, als gemeente om, om dat even voor het voetlicht uh, te zetten. En om, om publiek, want dat was dat doen we dan op locatie waar hun doelgroep is. Gewoon dat uit te vergroten. Ja. En dan krijg je die warmte van die doelgroep ja. die dat ook zo waardeert. Met het applaus gewoon weer terug. Weer terug ja. Dus dat is ontzettend ja. gaaf om mee te maken. Echt, uh, en complimenten voor die club. Ja. Ja. Mooi. Het laatste onderwerp. Historische Grand Prix. Wat was het een nee. feest? Ja? Ja, ja ik vond het prachtig. vond ja? het wel klein. Ik vond het, nee. het kleiner dan, dan dat het was. Er waren minder auto's. Minder... Uh, nou, ik dacht dat er wel veel auto's waren. 120 nee. waren er ja, wel. Nee, we hebben, we hebben ja. hem gelimiteerd. Ja? Oh, dat is het. Ja. Uh, oh. Dus Het kan zijn dat er 10 ik. of 15 minder waren geweest. Maar voor oh. Een bepaald soort auto's oh. was er niet, dat denk ik. Ja. Ja. Ja. ja, maar er is een limiet ja. op. Omdat we hem... Uh, hij wel verantwoord blijven. Want achter de schermen lopen we steeds te, te woekeren met van wat is nog verantwoord en wat niet. Okay. En het ingewikkelde daarachter is, is dat je als je kijkt naar Zandvoort vanuit de historie dan reden al die auto's hier vanuit ons mooie dorp gewoon <lacht> naar het circuit. Het was yeah. een andere tijd, realiseer ik yeah. me. anders, yeah. Milde verkeer. Yeah. Yeah. Maar wel is wel die beleving. Hè? De eerste keer dat we dit organiseerden toen stond ik hier, nou ik werd echt aan mijn jasje getrekt door oudere Zandvoort. Ik zei, meneer Meijer, wat is dit mooi. Het is de historie. Ja, dat is ook zo, ja. Dat letterlijk. we dat deden. Ja, ja. En en dat is wat je eigenlijk. Um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 want dan ga je aan het fundament van ja. uh, die paraatjes. De uh, Van die beleving. Ja. Dus dat is de worsteling heel erg aan de achterzijde, die uh, echt elke keer weer gekeken moet worden. We hebben nu een, een, een, een, een klein gedeelte afgehekt. Omdat we dat toch echt verstandig vinden. Dat is het knelpunt bij het Raadhuisplein in het ja. midden, de rotonde. Ja. En.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 En dat gedachtegoed daarin. Dat, en dat maakt eh, dat je dat scherp in balans moet houden. Vorig jaar waren er ook twee of drie auto's die echt te hard reden, vonden wij. Daar heeft het circuit onmiddellijk op geacteerd. Die zijn eruit uitgehaald. Die hebben gezegd, vrienden, we hoeven jullie niet meer terug te zien eh, de ja, volgende dag. Klaar. Dat is ook de afspraak. Dus je hebt maar één simpele regel. Geen rijdt stapvoets, zo ja. niet, dan gaat gij eruit en ga vertrekst. Je mag best, ze dat maken een grapjes, weet je wel. Ja, maar, maar dat is dus gasgeven. Dat gaat, is even, gaat, even gaat, gas geven, maar niets, niet, maar niet rijden. Starten. Nee, nee, nee. nee. Ja. En dat is het groot verschil. Kijk, dus je hebt helemaal geen nee. veel regels nodig. Nee. Maar je moet zorgen dat je op de essentiële... Ja, precies, de, de basis, De normen ja. Ja. en die handhaaf je dan ook... Ja. En nou, zo lopen we te zoeken, omdat het, het is echt een feestje is. Want als ja, je daar rondloopt, je, ja. je, je, je proeft het enthousiasme van de mensen. Ja. Nou, en daar is de balans. Er moeten natuurlijk geen honderdduizend mensen worden die hier komen, maar die gaan ook niet komen. Nee, nee, want nee, het is dit is zo. een select het is publiek. Net, het is net en dan gaan ze in het dorp gaan ze staan, en dat is ook mooi, Alle alles was vader vol. Het weer zat mee helemaal mee eens, ja. Ja. maar ook met slecht weer trek je ook, dan nog mensen. Ja. Dat verbaast mij. Ja. Dus uh, ik denk van nou dat is een compliment voor ons allen. Ja. Ook de, de inwoners die heel goed daar mee veren en beseffen wat de risico's zijn, dat is mooi gedaan. Maar de sfeer vond ik, die ik ben is... door het dorp heen gelopen, ja. een pemosfeer. die was. Zo super. Ja. Het, het ook op, op de terrassen waar die mensen zaten. En die de mensen zaten te glimlachen. en te, en te het, het, het, was, het was een feest. Het was een feest ja. voor iedereen. Ja. Ja. Absoluut. Ja. En dat is waar we nu, um, ik weet niet hoe lang we dit al doen. Een jaar of vijf, zes denk ik. Ja.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 en die man, die eigenaar, komt uit het buitenland. Maar die vond dit zo gaaf. Hij zegt, nee, ik neem het risico dat hij kapot gaat. Hij stond bij het uh, gemeentehuis bij, ja, ja, afgehekt. Ja, ja, klopt, klopt. Ja, klopt ja, juist, die stop, had hij laten effekken. Ja. Want dat ding kost wel een paar centen. En als je hem dan uh, uh, uh, soms ongelukkig aanraakt, kan hij kapot gaan. Dat wil je ook niet. Maar die rijdt mee. En daar hebben oh, we eigenlijk ja. nog nooit meegemaakt. Dat zo'n ouwe bittie. Want hij heeft namelijk, hij heeft wel remmen. Maar hij mag niet hij... stilstaan. Want dan koelt hij ja, namelijk ja, niet. Ja, en, uh, ja, ik dacht dus van, die man is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 zijn dan we we al alle... u gaan afbreken, want heb uh... ik nu meer of minder tijd Achillera. dan Gerard Schotten ja. gehad of? nee, maar, maar nee het is, het is Die mevrouw van het Dierenhuis nee, nee, nee, wil heel graag nee, hebben. Oh. Alle onderwerpen is, uh, we hebben de onderwerpen ja, de gehad. Maar 50 ja. jaar dierenasiel is natuurlijk ja. ook waanzinnig. Ja, ongeval, en zeker dat ja. wij als gemeente Zandvoort ja. dat, uh, dat, dat, dat, kan, dat mogen ja. faciliteren. Ja. Ja, zeker met een prachtig dierenasiel daar. Kom erbij zitten, Alet. Ja, mooi van hoor. Goedemorgen. Ja. Hoi, Hallo. Irene. Hoi, hoi. Ja? Alvast een.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 ja. Van het uh, Dierenasio Dieren in Zandvoort. Dieren ja. ja. Kennenmaland, hè? Ja. Kennen ja. zo heet het tegenwoordig. Eigenlijk, heel officieel. Ja, officieel. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus uh, luisteraars thuis nog een goed weekend verder. Dan Dank u wel. U ook. u ook Graag dat u weer gekomen gedaan. bent. En, uh, kom allemaal morgen ook naar het Dierenasio, want het is echt een moeite. Ja. Ja. Kijk, en we, we hebben zelfs inderdaad elkaar. ook van uh, iedereen die ook dit jaar 50 jaar geworden is, omdat wij ook 50 jaar bestaan, kunnen gratis koffie met gebak krijgen. Ja. Kijk. Ah, kijk. Maar Damme. ze moeten zich dat wel legitimeren. Ja, ze moeten het oh, laten oh, zien. Ja, ja, dat ja, dat ik wil best zeggen is. dat ik 50 ben, maar dat uh, geloof ik niet. Ik moet het wel bewijzen. Dank u wel. Goed. Gaan we meteen over we gaan hebben gelijk, nog? Nou, we gaan meteen we, meteen laten we dat maar doen. Want weet je wat ja, het is? Maak. De muziek die komt straks. We moeten... We schuiven we door. Bijna we schuiven, de tijd schuiven anders door anders. gewoon. Ja. Nou, goedemorgen, goedemorgen Alet. Fijn dat ja, je er bent. Ja. En wat een leuke poster heb je, hebben jullie weer gemaakt. Ja. Uh, dat gaat altijd in samenwerking met iemand die daarin gespecialiseerd okay. is. Ja. En uh, ja, we proberen ieder jaar natuurlijk weer een mooie poster te maken. Ja, ja. leuk. En die en, hangt ook door diverse plekken. Ja, dat heb Van 11 tot 4 is het? van 11 tot 4.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 dus dan kun je kijken hoe de, hoe de, de, hoe de verblijven eruit de zien. De, de, ja. de honden en de katten. Ja. En dan ja. hopen jullie natuurlijk ja. dat mensen verliefd worden op ja. zo'n beest die daar zit. Want dat kan. En die he? dan ja. gewoon denkt van ja, dat nee, nee, kan nee, nee, nee. niet. Die ja. neemt met ik mee. mij mee naar huis. Ja, dat kan zeer zeker. Maar uh, daar maar, zitten wel voorwaarden aan, want dat kan niet zomaar. Nee, niemand krijgt morgen een dier mee. Want het kan een impulsbesluit zijn. Precies. Dat is ook zo. En ze kunnen zeggen, ik ben geïnteresseerd. En dan vindt er inderdaad een gesprek. Oh, een plaats.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 Dat je wel kijkt, ja. van als een kat niet altijd heel aardig is. He, en regelmatig mm -hmm. wat geprikkeld. Mm -hmm. Dan moet je daar je van bewust zijn. En niet ja. denken, als hij een keer slaat. Ja, ik breng hem terug. Want ik heb er niks aan. Ja. He, mensen moeten ja. vaak geduld doorbrengen. Ja. En dat is zo belangrijk. Afleiding, ja. hè? Dat, is, ja. uh, dat is vaak uh, ja. een dingetje. Ik, ik, ja. ik kijk wel eens naar die meneer op uh, oh ja. TLC. Nou, weet ja. je, die, met die ja. katten. Ja. Uh, en... Uh, ja, ik bedoel, het is natuurlijk een opgeblazen verhaal. Dat, dat realiseer ik me ook. Maar aan de andere kant heeft die man vaak hele goede tips. Dat ik denk ja. van, ja, ja, dat is ook logisch. weet ja. je. Een kat moet, moet kunnen spelen. Die moet je afleiden. Hè? Als die gefocust is op iets, dan kun je hem afleiden. En daardoor uit die flow van, van aanvallen of van, van boosheid uh, halen. Ja. Ja. Ja. En de, als je dat maar vaak genoeg doet, dan heb je uiteindelijk ja. misschien het, een hele Het is ook het vertrouwen weer. Ja. Want ik we ja, aandacht en Trouwelijk. Ja, dat is zo belangrijk. Ja, als dus, ja, euh, ja, geen goed leven hebben je gehad. ziet het aan mijn beesten. Dan die zijn ze beschadigd, heeft hè? enorme aandacht nodig. Ja, en uh, houdt ervan maar om dat knuffel hebben, te worden. Dat is toch ook fijn? Ja, dat, dat is ook heel fijn. Dat is ontzettend He? leuk. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Ja. Zeg, en 50 jaar. Uh, ja, we hebben een maand geleden, of twee maanden geleden... is dat een beetje gevierd met officiële opening... Uh, ook van het keurmerk wat we dit jaar ja, gekregen dat hebben u voor verteld. asiel. Ja. Bijzonder, hè? Ja, mooi ja, bijzonder ah, ja. Uh, eigenlijk niet. Het is natuurlijk een beetje dat je dat. Uh, ja. dat heb, ja, je moet, ook wij moeten aan eisen voldoen. Natuurlijk. Ja. Uh, net zoals ja. andere instellingen. Ja. Ja. Ja. ja. En toen hebben we ook even stilgestaan bij het 50-jarig bestaan. Er is een steen onthuld. Ja. Uh, en ja, die hangt nu bij ons aan de gevel. Prachtig. Mooi hoor. Er is iemand van de gemeente bij geweest ja. om dat officieel ja. Ja. te onthullen. Ja. En ah. jullie zijn ook nog zoek, op zoek naar vrijwilligers om jullie te assisteren. Zeker, zeker. We hebben altijd, altijd mensen tekort. Ja. Ja. En wat ook, uh, we hebben natuurlijk een groot gebied eromheen. Ja. Hè, met uh, de tuin ja. en we proberen we ja. ook altijd een beetje bij te houden. Maar mensen voor de tuin zijn er bijna niet. Dus uh, wat voor tuin is dat dan? Ja. Nou ja, het gebied om het asiel heen, zeg maar. een He, tuingebied wat je het tuingebied, daar ja. Hebt. ja, waar altijd toch onderhoud moet plaatsvinden. Er groeit gras tussen tegels. Uh, we hebben rozenbotters aan de zijkant van het hele terrein. Nou, daar groeit ook onkruid tussen. Uh, uh, ja. Dus eigenlijk dus daar, zoek je daar, mensen die... Nou, uh, ook iemand die wat zouden doen in de tuin. Dat zou geweldig ja, maar, maar, zijn. Dat nou, wou ja, ik zeggen, ja. Ja, een een man ja, of ja. iemand die het leuk vond om in de tuin... en die misschien ja. zelf in een flat woont... maar dan toch van de tuin houdt... Ja, die ja, kan zich bij wel. jullie uitleven. Ja, ja. ja, want ook op de afdelingen hebben we dus... vooral bij de katten die dus ook uh, buitenverblijven hebben... Uh, hebben we plantenbakken neergezet... om het ook voor de katten wat aangenaam ja, te vinden dat En ook leuk. voor het zicht... Maar we hebben ja. kruidenplanten in de, op de afdeling staan. Dat vinden ze ook lekker ja. ruiken. Daar gaan ja. ze ook in ja. bijten. Ja. Maar ja, ook dat moet water hebben. En dat uh, wordt helaas wel eens vergeten. Ja. Ook al ben je daar aan het werk. De planten, dat ja. is altijd het een laatste. Een beetje een uh, vergeten gebied. Ja, uh, ja. ja. ja. klopt. Nou ja. Nou ja, mensen kunnen nou ja. het zien als een soort volkstuintje. Maar dan voor de algemeenheid. Ja. En kom, kom maar helpen. Kom Zeker. maar gezellig Zeker. daar aan uh, Misschien moet lang. je daar ook dan weer extra uh, aandacht aan geven. Om mensen te vragen. Via Pluspunt kun je dat ook uh, vragen. Oh, ja, dat kan ook nog. Dat Even, ja. ja. kan ook nog eens ook een idee. Ja, misschien? Ja. Nou, nu komt de winter natuurlijk aan, dus Jawel. nu is er wat minder onderhoud. Ja, ja. Maar voor straks inderdaad is dat wel weer belangrijk. Want het is zo frustrerend als je net nieuwe planten neergezet ja, hebt en je komt een week later en je denkt. Oh.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 Kunnen De jullie daar iets mee? Is het niet zo dat jullie daarmee contact hebben en dat je dan zegt: van nou, wij hebben wel wat plaats. We uh, kunnen wat overnemen of doen jullie dat niet? Op dit moment niet nog, maar misschien dat het wel gaat komen. Want we hebben nu één, we hebben een grote regio. ODB zeg maar. Ja. We vier regio's in Nederland ja. nu. En. Um, ja, op een gegeven moment moet je wel gaan kijken van hoe moet je dat aanpakken. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja. het is natuurlijk inderdaad van te gek dat uh, hey, je hebt natuurlijk die mensen lopen die uh, in vaste dienst zijn ook. Ja. En als er heel weinig beesten zijn, dan ja, ja. Zijn, is dat eigenlijk... Oh, ja. Nou, het lijkt bij we... dat Amsterdam, uh, weet je, daar heb er ja. ook mee weg. Uh, ja. daar, daar, daar zal misschien uh, wel, hè, want dat is van de stad. Ik denk dat het daar heel druk is. Veel ja. drukker dan bij jullie op dit ogenblik. Ja, ja, maar sommige asielen vallen natuurlijk niet onder de dierenbescherming. Want die zijn er oh. natuurlijk ook, hè? Oh, die ja, zijn dat er ook. Zijn ja. er particuliere initiatieven? Of... Ja, ja. Okay. Oh, dat is het ja. verschil. Ja. Ja. En is dat ook met honden? Dus het is met honden en katten zo. Ja, oké. Okay. Maar jullie zijn ook pensioen wij zijn ook pensioen. Dat loopt dat, dat dat altijd, altijd goed. perfect. Ja. Ja, zowel bij de katten als bij de honden. Ja. Dat zit altijd bomvol. Ja. En als je in de zomervakantie of vakantie wil. Nou, dan kan je bij wijze van spreken nu al reserveren. Want dan weet je zeker. Dat er je je je, plek is. Dat er plaats is. Waar moet je aan denken? Bijvoorbeeld per nacht uh, voor, voor een asiel, of uh, voor een uh, logeerplek? Oh jee. Nou ongeveer. Daar uh, onge zit onge ik helemaal de... niet in. Ik denk een kleine hond... Uh, 13 euro, denk ik. Per dag. Per dag. Ja, ja dag en nacht dan. Mm -hmm. Een dag hebben we ook, dus 11 euro per dag. Oké. Okay. Uh, grotere honden, ja, zijn meer uh, ja. per euro. Ja, gaat het dat heeft natuurlijk zo. te maken met ja. de voedsel. Ja, ja. en, en, en ja. Met, alle, met het onderhoud. Uh, ja. Ja. En, en ja. dat moet natuurlijk ook uitgelaten worden. Ja. Ja. Hè? Ja. Ja. Het is niet zo dat ze alleen maar op het terrein zijn, maar dat jullie gaan er ook mee de duinen in wandelen. Uh, als het kan, wel, ja. Maar ook dat lukt niet altijd. We hebben natuurlijk tien uitlaatsvelden. Ja. Uh, we proberen niet alle honden kunnen met elkaar. Hè? Ja, we proberen groepjes te maken. Ja. Wat bij elkaar kan. Dat hangt ook echt in schema's gewoon bij elkaar. Die kan wel komen. bij die en die niet. Ja. Ja. Ja. En hoe meer honden er bij elkaar kunnen, hoe, hoe... langer ze buiten kunnen ja. zijn. Ze ja. dus ja. hebben sowieso drie uitlaatmomenten per dag. Ze gaan drie keer per dag op het veld.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 Ja, en dan heb je meer ja. ruimte nodig ja. om, om dat te verzorgen, natuurlijk. Dat is logisch. Nou, dat is toch. Het uh, wordt hè? een leuke dag. Leuke dag. Is ja. Heel, ja. Ik ben morgen ja. niet, helaas. Nee. Want ik, nee. bij mij, uh, ik ben bij slag uh, op de krocht. Nou, dat is jammer. Ja, dat ja. ja. is ook ja. jammer. Ja. Maar er komen er meer toch? Mensen ja. elke dag zeker. je toch langskomen. Er is een speelgoedbeurs, een kleine speelgoedbeurs. Grabbelton, we hebben smink. Oh, leuk. Grote loterij. En als mensen een kopje koffie of een poffertje of een kopje soep van Fleur, hè? Soep van Vleur bij jullie kopen, dan is de opbrengst is voor het asiel. Is voor het asiel. Ja. Dus het is jullie zijn gesponsord door Fleuren uh, met de soep? Met de soep ja. Nou, wat voor lief, ja. ieder jaar ja. opnieuw. Ja. Leuk hoor. Ja. En trouwens, de hele Zandvoortse gemeente heeft behoorlijk uh, gesponsord. Oh, ik ben zelf langs geweest oh, bij mooi. de winkels en bij de Niet horeca. Iedereen wil, hè? Wil. En, uh, ja. Ja. De, voor de grabbelton hebben ze prijsjes beschikbaar ja. gesteld. Nou, die had ik al. Maar oh, ze hebben grote prijzen beschikbaar gesteld. Het zijn echt... Ik heb 230 prijzen. En Zo. onderverdeeld in kinderprijzen en volwassenprijzen. Ik heb 150 volwassenprijzen. Zo. En uh, echt mooie prijzen. Echt mooie prijzen. Mooie bonnen. Leuk. Echt. Ja. Leuk. Zandvoort, Hillegom, Heemsteden, Overveen, Bloemendaal. En dat dat is zijn is ook een uh, inkerij, hè? Die komt ja, uh, langs. Ja, een heel... uit Alkmaar ja, he? heb Leuk. ik gevraagd ja. uh, toen ze bij ons in Hillegom stonden een keer. Want daar woon ik zelf. Mm -hmm. En uh, Tante Lies Brokante, dat is iemand ook uit mijn gemeente die, komt ook, die uh, ja. ook komt ja, en die ja. altijd leuke dingen heeft dus ja, ja het we hebben één iemand het. die van alles zelf maakt De futjes worden er verkocht okay. uh, cakejes kiesjes het wordt een fantastisch. het is een feest ja, <laughs> ja. het wordt een groot feest ja. en het is zo, alle kinderen die komen ja. die uh, krijgen een beer van ons en maar, sowieso, ja. Nou ja. Ja. we hebben een uh, speurtocht ook uitgezet en de kinderen kunnen dus de speurtocht ook gaan lopen. En uit alle inzendingen wordt een, uh, als hoofdprijs geloot... dat ze met een aantal vriendjes langs mogen komen... om een keer een grote rondleiding te krijgen. Ja, een koffie ja, ja. Nou, die monade, of weet ik het die allemaal. Ja, Leuk. Nou, Nogmaals, open asieldag, ja. zondag 1 oktober van 11 tot 4. Nog één ding wil je ja, zeggen? Twee, twee eigenlijk. dingen eigenlijk. Twee dingen. Er zijn ook demonstraties namelijk. Ja. Uh, belangrijk is, om half twaalf hebben we een lezing over EHBO. Okay. Okay. Dat wordt gegeven door